5 uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. Komend uur in Koop in Veel online medische gegevens zijn niet goed beveiligd. We nemen zo een kijkje bij de tandarts. Ga niet boren, dat beloof ik. En Marokkaanse vrouwen komen met een speciale app om plekken te zoeken waar je niet door mannen wordt lastiggevallen. Clemens Peters eerst met het NOS-journaal. De kans is reëel dat de besprekingen over het Britse vertrek... uit de Europese Unie zonder overeenkomst eindigen. Dat zegt de Europese brexit-onderhandelaar Michel Barnier... In Ierland zei hij dat het er in de komende maanden om gaat... om een deal te sluiten over de voorwaarden van de brexit. Zover zijn de gesprekspartners volgens hem nog lang niet. Het blijkt steeds weer dat het moeilijk zaken doen is met de Britten... zegt correspondent Arjen Noorlander. Het is elke keer zo, er komt een tussendeadline aan... in die Brexit-onderhandelingen en dan doen de Britten net genoeg... om weer een tussendeal met de Europese Unie te sluiten. Maar ze zijn nog niet terug in Londen naar die onderhandelingen... of Theresa May komt weer van kabinetscrisis in kabinetscrisis terecht... Uiterlijk eind oktober moet er een allesomvattend akkoord liggen... om de parlementen de tijd te geven om dat te beoordelen voor eind maart volgend jaar. Het leger des Heils moet steeds vaker nee zeggen tegen daklozen... omdat er geen plaats meer is in de opvang. En dat komt doordat mensen noodgedwongen langer blijven zitten... zegt Cornel Vader, hij is bestuursvoorzitter van het leger des Heils. Het belangrijkste oorzaak is toch gewoon geen goedkope huizen. Dus het is echt alweer een onderstreping van de noodzaak om, uh, om gewoon goedkope huizen te hebben. Uh, er is wel beweging gelukkig, maar het blijkt als je kijkt naar de cijfers nog echt veel en veel te weinig. Naast jongeren met problemen, dak- en thuislozen en mensen met complexe problemen... helpt het des heils ook steeds vaker meer slachtoffers van mensenhandel. Voortaan mogen alle oudere werklozen twaalf maanden voor hun AOW-leeftijd stoppen met het verplicht solliciteren. Het kabinet maakt zo een einde aan een oneerlijk verschil. Iemand die in het laatste jaar voor zijn pensioen wordt ontslagen is nu al vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Maar ouderen die al langer werkloos zijn moesten nog wel tot hun AOW-sollicitatiebrieven blijven schrijven. De ChristenUnie, D66 en de SP willen dat het kabinet opheldering geeft over de buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland. De Tweede Kamer is onder meer bezorgd over de banden van de assuna moskee in Den Haag met een omstreden financier uit Kuwait. In Den Helder is een grote coalitie waaraan ook de PVV zou deelnemen van de baan. De Stadspartij ziet de coalitie uiteindelijk toch niet zitten... omdat er niet genoeg vertrouwen zou bestaan tussen de vijf partijen. En ook binnen het Landelijk Partijbestuur van de ChristenUnie... was beroering ontstaan over de voorgenomen coalitie in Den Helder... omdat de lokale afdeling dan ineens met de PVV wilde gaan samenwerken. Het NOS Journaal. Een man die aangifte tegen zichzelf deed... wegens het bezit van vijf wietplanten... wordt inderdaad strafrechtelijk vervolgd. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag besloten. De man had de plantjes voor eigen medicinaal gebruik... maar de politie had ze opgespoord en vernietigd. Omdat de man wil weten waar hij aan toe is... deed hij aangifte tegen zichzelf. Tegen de zin van het OM heeft hij nu vervolging afgedwongen. Het kweken van wiet is verboden... maar bij vijf henne planten of minder... wordt normaal gesproken niet tot vervolging overgegaan. Schiphol wil een onafhankelijk onderzoek naar de stroomstoring van gisteren... waardoor tienduizenden reizigers stranden. De luchthaven wil weten hoe het kan dat het in, in het niet meer deden. En ook gaan ze zelf onderzoek doen naar de storing. Volgens Schiphol werden ruim 60 vluchten geannuleerd. Een 20-jarige Nederlander is overleden... na een val van een balkon in de thaise hoofdstad Bangkok. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft contact met de familie en kan verder geen details geven... Volgens een Thaise krant had de Nederlander een date met een Thaise vrouw. In haar appartement is die van het balkon gevallen. De Thaise politie zegt tegen lokale media dat er in het appartement geen sporen waren van een vechtpartij. Wel worden nog beveiligingsbeelden bekeken. Ja, op de meeste plaatsen is het bewolkt en vooral in het westen valt nog heel veel regen. De temperatuur ligt tussen de 12 en 16 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten opnieuw regen en ook morgenochtend nog vrij veel regen. Smiddags wordt het vanuit het zuiden droger, maar met 9 tot 12 graden blijft het een kille dag. Hoe is het inmiddels op de weg? Alleen de geest. Nou, er staan eigenlijk voornamelijk lange files in de Randstad en dan vooral bij Rotterdam. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Leidsendam en, en Knopend Ketelplein... nog altijd ruim een half uur oponthoud. Er stonden wat auto's met pech in de Benelux-tunnel... en dan gaan ze automatisch doseren bij de Keteltunnel. Maar die pechgevallen die zijn inmiddels weg... Nog wel problemen op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Tussen Rozenburg en Spijkenissen 20 minuten vertraging... door een ongeluk aan de andere kant van de vangrail. Daar zijn twee rijstroken dicht, dat is dus richting Europoort. En dat levert ook een file op van 6 kilometer... en ongeveer een kwartier vertraging iets voorbij de Botlektunnel. Op de A20-hoek van Holland Gouda tussen Maasdijk en Knopend Ketelplein... ook 20 minuten op onthoudt. En in het zuiden van het land daar is een ongeluk gebeurd... op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Molde... Doorgestel. Alle rijstroken zijn inmiddels wel vrij... maar vanaf best sta je nog wel in de file... en je hebt daardoor ongeveer drie kwartier op onthoud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 Morgen rond 11 uur, Human VPRO, onbehagen. NPO Radio 1, NOS NTR. Zorgverleners moeten veel zorgvuldiger omgaan met medische informatie. Dat vindt Aleid Wolsen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij goede zorgverlening hoort ook dat je goed omgaat met de data van je patiënt. Je patiënt die deelt met jou de meest intieme gegevens. Intiemer is er bijna niet. Lara Gensen. Nieuws en, co. en toch gaat het vaak fout. Van de 10.000 datalekken die vorig jaar bij de organisatie van Aleid Wolfsen zijn gemeld... de Autoriteit Persoonsgegevens, kwam maar liefst een derde uit de zorg. En onze tech-redacteur Joost Schellevis die heeft een nieuw datalek gevonden in de zorg. Joost, welkom. Om wat voor lek gaat het? Nou, Het gaat om een lek in een systeem waarmee je kunt zien als patiënt of uh, jouw behandeling... Wordt vergoed door je zorgverzekering. Super nuttig. Dus je kunt dan voordat je die behandeling daadwerkelijk gaat doen, al zien, gaat het me geld kosten of niet. Hey. Alleen bij vijf tandartsen en montigenisten was dat systeem eigenlijk. Open. Het werd gewoon niet beveiligd, waardoor iedereen er in principe bij kon. Dus je kon van ongeveer 7600 mensen de BSN-nummers zien... maar ook wat voor behandeling ze aan het ondergaan waren. Best wel gevoelige informatie. Ja, dat wil je liever niet uh, aan, met iedereen delen, zullen we maar zeggen. Hoe kwam je erachter? Nou, een tipgever, een tweedejaarsstudent uh, informatica... die vond dat lek en uh, die nam contact met ons op... wilde in eerste instantie eigenlijk liever niet uh, vertellen waar het precies zat. Want hij was een beetje bang voor. Ja, als ik dat aan iedereen ga vertellen, dan wordt er misschien misbruik van gemaakt. Maar toen wij eenmaal wisten waar we moesten zoeken... toen waren we er ook in, in, in minder dan twee minuten waren we daar ook, uh, binnen. Het uh, is dus best wel slordig. Inmiddels is het opgelost. Uh, maar ja, best wel uh, gevoelige informatie. En kan je heel kort uitleggen hoe dat dan, hoe, waarom dat zo makkelijk gaat? Nou, um, het zijn eigenlijk... Dit, dit systeem was rechtstreeks aan het internet gekoppeld... door die tandartsen, door die mondhygienisten. Ze hadden er geen wachtwoord op gezet... En er is een, eigenlijk een soort zoekmachine op internet waarmee je kunt zoeken naar onveilige apparaten. Nou, oh, okay. ik, ik zal niet al te veel een handeling nee, geven van het niet. werkte, maar het was heel makkelijk in ieder geval. Een van die tandartspraktijken uh, is van tandarts aad Herman. Verslaggever Theo voor Brugge is eens bij hem op bezoek gegaan. De tandartspraktijk van meneer Herman. We kijken uh, bij u op de computer. Ik ja. zie daar uh, staan uh, gegevens van een patiënt van u waar die verzekerd is zo te zien. Zijn zorgverzekeringsnummers. Oh ja. En je ziet ook de behandeling die nog uitstaat. Je ziet de behandeling die, die uitstaat. Dat is in feite de behandeling die in de toekomst plaats zou moeten gaan vinden... met de bijbehorende kosten. <gül> en die is op, op dit scherm in ieder geval zichtbaar. Toen werd u gewaarschuwd ja. dat er iets niet in orde was... waar u geen idee van had. Ja, dat klopt. Ik heb een, een bericht gehad van de NOS dat er een datalek zou zijn dat de derden, of in ieder geval de NOS, toegang had... tot, uh, tot een bepaald deel van, het, uh, van Zorgsom. Dus er is niet per se gelekt, maar uh, dat zou makkelijk gekund hebben. U weet het eigenlijk niet zeker. Ik weet niet zeker of er inderdaad gelekt is. Maar het is in ieder geval wel zo dat er een uh, bepaalde poort heeft opengestaan... waardoor derden toegang hebben kunnen gehad tot, uh, tot een, deel, een deel van Zorgsom. Dat is toch schrikken, denk ik, als standaards. Ja, dat is behoorlijk schrikken. Want dat is natuurlijk uh, sowieso wat ik niet wil. Uh, ook al is de wet op de AVG nog niet uh, in... Ook, u in... bent goed op de hoogte, want er ja. komt nieuwe wetgeving... die bepaalt dat als er uh, uh, gelekt kan worden... dat u een dwangsom opgelegd kan worden. Ja. Dat is de nieuwe wetgeving. Uh, hoe kijkt u naar die nieuwe wetgeving? Ja, het is natuurlijk... Uh, kijk, Aan de ene kant vind ik het een goede zaak... zeker nu ik dit heb meegemaakt... dat er gewoon een, een datalek kan zijn... ondanks het feit dat je denkt dat je het allemaal goed voor elkaar hebt. Als daar dan een hele grote dwangsom aan vast zou zitten... dat je je tent kan sluiten... dan gaat het weer een stap te ver. Aan de andere kant is het wel uh, van belang... dat we dat, uh, dat wel standaard zo goed beseffen... Dat, er, uh, dat we omgaan met hele gevoelige informatie... die zeker niet uh, zomaar op straat mag, mag komen. En dat we dus moeten zorgen dat wij de plicht hebben... en de verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen... dat uh, derden geen toegang hebben tot deze informatie. En heeft u al wat gedaan? Ja, ik heb in ieder geval wat gedaan. Ik heb nu een afspraak gemaakt met, uh, uh, met, met de systeembeheerder. Ja, In ieder geval hebben we zo snel mogelijk dat le lek gedicht. en uh, ja, Gewaarschuwd, men stelt voor twee... En, uh, het is gewoon van belang dat, dat, dat dit nooit meer voorkomt. Deze tandarts Herman heeft zijn lesje wel geleerd, Joost. Dat hoor ik tenminste terug in zijn woorden. Um, Theo, die had het al even over de nieuwe wet. Hoe zit dat? Want je hebt het er wel eens over gehad hier al in Nieuws Co. Ja, klopt. Op 25 mei treedt de nieuwe Europese privacywet in werking. Uh, iedereen, ja, dat, dat was al twee jaar bekend. Maar ja. uh, nu beginnen mensen zoals deze tandarts zich toch wel een beetje zorgen te maken. En zich te realiseren wat ze moeten doen eigenlijk. Ja, er worden best wel wat eisen gesteld. Ook aan, ja, deze meneer zei ook tegen ons, ja, ik ben een tandart. Dit is niet mijn, uh, mijn belangrijkste bezigheid. He, ICT en ICT-systemen be beschermen. Maar daarvan zegt de autoriteit persoonsgegevens ook... ja iedereen moet straks beter nadenken over wat voor informatie die opslaat... hoe die wordt beveiligd en er ook voor zorgen dat dit soort dingen niet meer kunnen gebeuren. En deze tandarts, had hij nou met die strenge uh, wetgeving die eraan zit te komen in mei... had die aangepakt kunnen worden? Zeker, ja. Op dit moment was dat eigenlijk uit hem boos zat dat hij daar hiervoor echt een boete zou krijgen. Dat kan eigenlijk niet tenzij je heel erg nalatig bent. Of nou, is als daar in dit geval misschien wel wat voor te zeggen. Maar Of als je uh, met grove schuld iets, uh, iets doet. Straks kan het ook als je gewoon uh, verantwoordelijk bent voor het uitlekken van data. Zonder dat je dat expres deed of herhaaldelijk. Je moet het gewoon weten. Ja, ja je moet het weten en je moet het goed doen. En anders kun je echt hele, hele grote boetes krijgen. Joost Gelrevis, dank je wel weer. Nieuws en Go. Het is twaalf minuten over vijf. Marokkaanse vrouwen zijn de seksuele intimidatie waarmee ze elke dag te maken hebben. Meer dan zat. Het ene initiatief na het andere duikt op, zien wij. Mobilisatiefilmpjes, kleding, een roze bus en allerlei apps, applicaties. De meest opvallende is wel een um, fenimige. dat Marokkaans is voor waar ga ik heen. Deze app leidt de vrouw naar de vrouwvriendelijkste plekken in Marokko, om zo narigheid te vermijden. Correspondent Willemijn de Koning testte de app. Ik ben in een café in Ekdel, een wat chicere wijk in de hoofdstad Rabat... Marokkanen komen hier om thee en koffie te drinken en vooral gebakjes voor te eten. Daar zijn ze dol op. Ik zit hier met de whistle en ze heeft de app Finemchi al open. Ja, yeah, just opened it now and I see that I have four options. Adressen van cafés die al toegevoegd zijn, kun je zien. Je kunt ze zelf toevoegen, evenementen bekijken en kijken waar dit bezane politiebureau is. Let's add an address for for this place. Oké. Okay. We voegen nu het adres van dit café toe. Wist al beantwoord dat vragen over de sfeer, de vrouwvriendelijkheid die de app stelt? Okay, it's friendly. I like it. Ze zegt dat het café goed is omdat er veel vrouwen zijn. Dat is meestal niet zo in de Marokkaanse cafés. En omdat de mannen die er waren haar niet aankeken. Stuff That rhymes like mal En malales. Normaal gebeurt dat wel. Of de mannen zeggen dan cliché dingen, zoals deze zin. Die ruimt in het Arabisch. En het betekent, waarom voedt de aardbei zich niet op haar gemak? Als mannen dat zeggen, voel ik me altijd heel vies, zegt ze. Maar we zijn eraan gewend. Het gebeurt altijd, zelfs op werk. Ik probeer het te negeren, maar ik ga toch liever naar plekken waar het niet gebeurt. Want je voedt je gewoon niet op je gemak, zegt ze. En dat is precies waarom Safa El Jazuli de app gemaakt heeft. De die zijn in het café, dus de klanten van café en restaurant, zowel de klanten, het personeel als de eigenaar van het café en restaurant zijn schuldig aan dit gedrag. Daarom heb ik een optie in de app ingebouwd om de plek te melden als je wordt lastiggevallen. Zegt ze. Het is prévu d'informer de En daarom gaan we ook langs de cafés, om met de eigenaar en het personeel te praten, als we een melding van ze ontvangen. De mannen gedragen zich zo, omdat ze alleen maar opgevoed worden met bepaalde verboden. Zoals praat niet met meisjes. En meisjes wordt dan verteld dat ze zich moeten bedekken. Maar dat allemaal zonder uitleg zegt Wistel. Like ik zal mijn zoon nooit zo opvoeden. En bij een dochter geef ik ook niet het idee dat mannen beter zijn, zoals nu vaak gebeurt. Mijn kind zal leren dat vrouwen en mannen gelijk zijn. Wistel en ik kijken verder in de app en zien adressen van politiebureaus. Voor them, is het een Stel je voor dat ik daarheen ga, nadat ik lastig ben gevallen door wat mannen. Ik denk echt niet dat de politie me gaat helpen. Ze vinden het eerder grappig. De ah, media niet stressen Seksuele intimidatie is sinds kort wel verboden in de wet maar de media vertelde dit niet echt dus niemand weet het en hier is het niet belangrijk wat er op papier staat maar wat er in de hoofden van agenten gebeurt Het is een vraiment divise les femmes parce que avant de avant de lancer enquête ik heb voor mijn onderzoek voor deze app met veel vrouwen gepraat de meeste zijn na lastige gevallen te zijn niet naar de politie gegaan Sommigen wel maar die zijn inderdaad slecht behandeld maar sommige daarvan worden wel goed behandeld en ik denk dat we naar de politie moeten blijven gaan om ze te laten zien dat het niet normaal is, zegt Safa. De app Finemchi gaat dit vervelende gedrag niet weghalen, maar het haalt wel de frustratie voor de vrouwen weg, zegt Safa. Daarnaast zegt ze dat er vooral educatie en bewustwording in de media nodig is om het probleem aan te pakken. Uh. De app is inmiddels al meer dan duizend keer gedownload in Marokko. En niet alleen door Marokkanen. Ik maakte de app eerst echt alleen voor Marokkanen. Maar later zag ik dat die ook veel gebruikt werd door Europeanen, die op vakantie zijn hier. Dus ga je binnenkort op vakantie in Marokko en heb je geen zin in vervelende opmerkingen of starende blikken, zou Finemchi je kunnen helpen. Kijk eens aan. De app is tot nu toe alleen nog beschikbaar, trouwens via Google Play. Financie, zo heet die. De verkeersinformatie, Helene de Geest. Aan het aantal kilometers merk je wel dat het meivakantie is. Maar daar denken ze bij Rotterdam eh, waarschijnlijk heel anders over. Zojuist trouwens ook een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Zoetenwouderijndijk heb je daardoor drie kwartier verdraging. De rechte rijstrook is dicht. <middels> Calling. And the rosebuds know the bloom in early May. Just as hate knows love's the cure, you can rest your mind for sure that I'll be loving you always. Cause now can't reveal the mystery of tomorrow, but in past. And pay, but I'll be loving you always. As a day I know I'm living, but tomorrow, but make me the." Path. En de hele korte titel, "As" van Stevie Wonder. De crisis in Venezuela zorgt voor een ongekende uittocht. Een exodus, honderdduizenden Venezolanen zijn al vertrokken... en de stroom blijft maar toenemen. De meerderheid steekt bij de Colombiaanse stad Cucuta de grens over. Daar zijn de gevolgen dan ook groot. Grote aantallen vrouwen uit het buurland komen er in de prostitutie terecht. Uit pure wanhoop. Correspondent Mark Bessems ging naar de rosse buurt van Cucuta. Het is zaterdagavond, half twee s'nachts. De vuilnismannen doen hun ronde. Dat is nodig ook, want het stinkt hier. Het is heel vies. Overal harde muziek. Vrouwen in veel te korte rokjes. Uitdagende kleding. Dit is de rosse buurt van Kukuta. Er staat hier gewoon een file s'nachts. En dat zijn dus bijna allemaal klanten in taxis... Uh, klanten van de vrouwen die hier uh, staan te tippelen. En bijna al die vrouwen komen uit Venezuela. Ik heb er met een paar gesproken, want ik probeer een van hen zo ver te krijgen... Uh, dat ik uh, ze mag interviewen. Nou, dat is niet gemakkelijk. Uh, zodra ze de camera zien, zodra ze een microfoon zien... ja, dan uh, klappen ze dicht. En toch is het gelukt. Ik heb iemand gevonden. Een uh, Venezuelaanse van 21. En ze is hier sinds februari, Vertelden ze me... Um, ze wil wel met me praten, maar niet hier op straat. We doen het interview in een taxi. En ik mag haar ook niet herkenbaar in beeld brengen. Dat betekent trouwens dat ik ook haar stem moet gaan uh, vervormen. En haar echte naam, die gebruiken we ook niet. Uh, ze wil Diana genoemd worden. Nee, nee, een klant betaalt 30.000 pesos, Vertelde Diana. Dat is uh, omgerekend uh, ja, iets meer dan 8 euro, geloof ik. Dat is natuurlijk heel erg weinig, maar ja... Veel keus heeft ze niet. Want ze heeft wel eerst ander werk gezocht. In hotels bijvoorbeeld. Maar ja, ze kon geen baan vinden. En dus belandde ze via een vriendin in deze wereld. Ze schaamt zich dat ze dit doet. En als haar familie er ooit achter komt dat ze dit werk doet... Ja, dan zou ik ze niet meer onder ogen durven komen, vertelt ze. En dan is het ook nog eens een keer levensgevaarlijk. Diana vertelde net over haar eerste klant. Die man die probeerde haar te wurgen. Gelukkig hoorde de jongen van het hotel dat. En die, die kwam tussen beiden. En die heeft eigenlijk haar leven gered... Zegt ze. Nou, sindsdien gaat ze eigenlijk nooit met klanten in uh, de taxi. En ze gaat ook het liefste alleen met vaste klanten mee. Ik voel me gewoon elke dag slecht. Vertelde Diana. En ik word soms heel verbitterd wakker. Want het is gewoon vreselijk hier in Cucuta. Elke ochtend, elke avond... Vraag ik God om kracht. Ik trek dit niet meer. Dat een of andere dronkelap op je afkomt en zegt dat je hem moet zoenen, nou dat vindt ze echt afgrijzelijk. Ik haat dit leven. Ik kan er maar niet aan wennen, maar ik doe het allemaal voor mijn kinderen. Want als die kinderen tegen me zeggen dat ze honger hebben, wat moet ik dan? Moet ik dan zeggen dat er geen eten is? Nou, dat is dus geen optie voor Diana. Ze moet gewoon knokken. En dan loopt ze terug naar haar straathoek, naar haar plekje. Terug de nacht in. Met lood in de schoenen. Maar dat zien haar klanten niet. Vanuit... Uh... Cucuta, waar dus Venezolanen de grens oversteken. Bij de Colombiaanse stad is dat. Correspondent Mark Bessems was daar in de Rosse Buurt. En straks, Park Bogarde bij Culemborg... stond ooit bekend als vakantieparadijs. Nu staat het bekend als Camping Tranendal. Regisseur Hans Pol verbleef er een maand. U hoort hem zo dadelijk hier bij ons. Het, was het belangrijkste verhaal om 6 uur, het geluk van Sittard. Fortuna promoveert en dus maakt de stad zich op... voor een groot feest vanavond. Agere premie kunnen verzekeren.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 uiterlijk eind oktober moet er een allesomvattend akkoord liggen... om de parlementen in de Europese Unie de tijd te geven... om dat te beoordelen voor eind maart volgend jaar. En Het leger des Heils moet steeds vaker nee zeggen tegen daklozen... omdat er geen plaats meer is in de opvang. En dat komt doordat mensen noodgedwongen langer blijven zitten... wegens een tekort aan woningen en geschikte vervolgopvang. Het leger des Heils vangt de laatste tijd... ook steeds meer slachtoffers op van mensenhandel. Dankjewel, Clemens. We gaan naar het weer. Marco Verhoef, na regen zou het wel fijn zijn als er zonneschijn kwam. Hij was er net heel Echt hoor? Ja, oh, ja, even. Echt ja, Ja, maar inderdaad, nu is die alcohol weer weg. Ja, dank ja Het je. gaat heel kort. En nee, af en toe klaart het <laughs> eventjes wat op. Maar met de nadruk op af en toe. We zijn er nog niet vanaf. Want vanavond en vannacht gaat er een laag drukgebied overtrekken. Nou ja, de meeste mensen weten het wel. Bij een laag drukgebied horen wolken, horen regen, uh, hoort regen en hoort ook wind in dit geval. Met name in het westen van het land, maar ook in de heuvels van Limburg... kan het uh, flink waaien. Vlagere wind ook, dus die af en toe even flink uitschiet. En dat gaat dan uh, samen met toenemende bewolking en vooral in de loop van de avond vannacht gaat het ook enige tijd regenen. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of zes. En morgen aan het eind van de nacht, begin van de ochtend... is het in Zeeland en Zuid-Limburg waarschijnlijk al droog. En daar gaat de zon ook als eerste wat doorbreken. En geleidelijk gebeurt het op steeds meer plaatsen. Als laatste wordt het ook in Groningen droog. Of de zon het daar ook nog gaat redden, dat is een beetje twijfelachtig. Dat zie je ook terug aan de temperatuur. Mm. In 10 graden wordt het maar in het noorden. En 12 of 13 in het zuiden. Dus is magertjes. het een voorbode voor meer? Eh, nou, het weer gaat de goede kant op. Dat okay. in ieder geval. En dat merken we bijvoorbeeld al op de woensdag. Dan schijnt de zon regelmatig, is het ook een tijd lang droog. Misschien dat het in de avond en nacht naar donderdag... weer eventjes wat regent. En dan donderdag in de loop van de dag breekt de zon wel weer door. Temperatuur zo'n 15 graden op woensdag en donderdag... zit niet heel veel verschil in. En dan daarna begint het echt de goede kant op te gaan... want dan krijgen we een droge periode. Meer zon ook en oplopende temperaturen. Raad is in het weekend? Hmm, ik denk uh, 15, 16. 20 graden. Joehoe! Yes! Dank je. En de Geest, heb je ook goed nieuws? Of nog steeds wel nee, druk nee, nee. dan? Uh, ja, het is, druk en, ook, nee, het is uh, druk en ook het afgelopen half uur flink wat ongelukken. Dus dat is eigenlijk helemaal geen goed nieuws. Op de A2 onder andere een ongeluk van Amsterdam naar Utrecht bij Vinkeveen. De linker rijstrook is daar dicht. En de vertraging vanaf Knoopend Amstel ongeveer 20 minuten. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Hoofddorp en Zoete Rijndijk. Een uur vertraging door een aanrijding. Daar is ook een rijstrook dicht. Verder is het erg druk op de A2 richting de Duitse grens. Tussen Arnhem en Zevenaar een half uur oponthoud. Op de A15 van Rotterdam naar Europort. Tussen knopend Benelux en de Botlektunnel. 20 minuten vertraging door een ongeluk met een paar vrachtwagens. Er zijn daar twee rijstroken dicht gaan pas na de Spitsbergen. Dus dat gaat lang duren daar. En op de A20 ook nog altijd veel vertraging van Hoek van Holland naar Gouda voor knooppunt Ketelplein. Daar moet je vanaf Maasdijk ook rekening houden... met 20 minuten tijdverlies.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 Cheaptickets.nl. Alle airlines, alle bestemmingen... altijd de beste deals. Cheaptickets.nl. Drie minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. hier op Radio 1. We gaan het hebben over de kluisjesroof. Opvallend. Afgelopen maart bij een Rabobank in het Brabantse oudembos. Inbrekers kraakten ruim 300 kluisjes... met daarin kostbaarheden van waarschijnlijk miljoenen euro's in totaal. Vanochtend pakte de politie twee mannen op in verband met de roof. Het gaat om twee medewerkers van het beveiligingsbedrijf... dat door de bank is ingehuurd om de kluisjes te beveiligen. Goed nieuws dus voor de slachtoffers. Geslaggever Joris van Poppel vroeg aan een van hen, Lia Dame... wat er allemaal in haar kluisjes lag. Goud en zilver van mijn overleden man. Die had het me nagelaten voor mijn pensioen. Is dat geld nu weg? Het goud en zilver is weg. Dat heb ik gezien. Uh, in bijzijn van twee mensen van de Rabobank is het kluisje geopend. En daaruit heb ik gezien dat het weg is. Wat dacht u toen u vanmorgen hoorde dat er twee mensen zijn opgepakt? Gelukkig. Uh, Aanknopingspunt. Hopen dat het opgelost wordt. Dat, ze, dat de spullen terugkomen en de, de daders gepakt worden. Hoeveel bent u kwijt? Het goud en zilver. Hoeveel was dat waard? Rond 35.000 euro. Ja. Sommige mensen hebben er moeite mee om aan te tonen uh, wat er in die kluis lag. Je moet het maar net kunnen, kunnen aantonen. Is het, was dat voor u een probleem? Uh, ja, natuurlijk. Uh, je gaat er niet vanuit dat het hier weggehaald wordt. Uh, je denkt, hier ligt het safe. Uh, ja, dus dat, uh, dat is nog best een verhaal. Ja, precies. Ja. Had de Rabobank niet veel meer moeten doen om die kluizen te beveiligen? Weet ik niet. Ja, ieder Iederse vak zeg ik even. En een inside job, daar is volgens mij niks tegen aan te beveiligen. Ook de directievoorzitter Johan Staes van de Rabobank in Oudembos is blij met die arrestaties. Ook wel opluchting dat er nu eindelijk arrestaties zijn. Het is nu toch wel weer 7, 8 weken geleden dat een en ander is gebeurd. En ja, dat er nu eindelijk vorderingen zijn die ook zichtbaar zijn voor klanten. We hebben ruim 300 getroffenen. En u moet weten dat we met iedere klant... nadat hij ook aangegeven heeft, hij of zij... wat, wat men uh, in de kluis had... Um, een inventarisatieformulier heeft ingestuurd. Iedere klant hebben wij een gesprek mee. En ondertussen denk ik dat zo'n 80% van de klanten al langs is geweest. En dat gebeurt dus nu nog steeds. Naast het feit dat ze aan kunnen geven wat er in het kluisje zat... Uh, ook nog 5000 items kunnen bekijken. En die items die zijn op de grond gevonden. En pas op het moment dat ze al dan niet kunnen zeggen wat ze kwijt zijn, is ook de totale schade bekend. Wij gaan ervan uit dat mensen gewoon het eerlijke verhaal vertellen. En zij doen ook aangifte op het moment dat zij um, een claim bij ons neerleggen. Ja, de grote vraag blijft natuurlijk hoe het heeft kunnen gebeuren... Hè? en wat de daders uiteindelijk buiten hebben gemaakt. Jeroen de Jager sprak met een van de grote beheerders van kluisjes in Nederland. Jaap Ziel van der Laan, directeur van de Nederlandse Kluis. Ze ontmoeten elkaar in de vestiging in Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Er is ja. hier een kleine receptie. Daar ja. zit iemand dan achter die heeft zicht op. Alle camera's van deze vestiging. En wij kunnen ook meekijken met andere vestigingen als het moet. Oké, okay, stel hier staat iemand gewapend voor de deur. Wat dan? Doen wij niet open. We hebben overvalknoppen. Dus op het moment dat er iemand gewapend voor de deur staat... dan wordt daar en via de camera en via de overvalknop wordt daar direct alarm geslagen. Ja. Goed, gaan we naar beneden. Dit is een oude bank, hè? Ja, dit is uh, inderdaad een uh, voormalig kantoor van uh, Bank en later ook van ABN AMRO. En die hebben wij vervolgens volledig opnieuw beveiligd met, uh, ja, met de technieken, camera en, uh, en alle bewegingsmelders. Uh, nou, hier komen we ook bij een sluis. En dit is dus ook alleen mensen die aangemeld zijn boven. Die krijgen toegang hier tot het volgende gedeelte. Hoeveel mensen komen hier op een dag? Het varieert. Het zijn ongeveer tussen de tachtig en, uh, en 100 bezoeken op een dag. Dag hier. Goeiedag. <laughs> ja. Goeiedag. Nou, hier, dus hier zien we altijd wie er is aangemeld voor welk safe-loket die persoon komt. En vervolgens loopt de collega loopt ook mee naar het safe-loket toe om ja. die samen met de klant te openen. Er zijn uh, twee sleutels nodig om het loket te openen. Eén van ons die gaat eerst en één van de klant. Uh, is onze sleutel niet aanwezig, dan kan de klant niet in het loket. Is de sleutel van de klant niet aanwezig, dan kunnen wij uiteraard niet in het loket. Het loket is het kluisje? Het loket is het kluisje, ja. klopt. Ja. Ja. Hoeveel kluizen zijn er totaal in dit complex? Uh, dit complex durf ik niet te zeggen. Wij hebben in Nederland iets meer dan 40.000 klanten. 40.000 klanten kluisjes? Ja. Wat er bij de Rabobank in Oudebos is gebeurd... dat lijkt me een nachtmerrie voor iemand die uh, kluizen beheert. Verschrikkelijk, maar ook ja, en voor de klant natuurlijk. En, en voor ons ook. Ja, dat, dat wil je nooit meemaken. Is het denkbaar dat het hier zou gebeuren? Nee, dat is niet denkbaar. Het is natuurlijk afwachten nog steeds wat er uit het onderzoek komt uh, in oude bos, Maar wij weten dat de procedures hier nooit afhankelijk zijn van één persoon of van één bedrijf. Dus je hebt altijd meerdere partijen nodig om binnen te komen. Dus klopt er dan in feite uh, de beveiligingsmaatregelen rond de bank waar het gebeurt, de Rabobank in dit geval, niet helemaal? Nou, dat weten wij natuurlijk niet, want we weten niet wat er uit het onderzoek daar naar voren komt. Nee. We weten ook niet wat er gebeurd is nog steeds. Heeft u eigenlijk iets van beleid op het moment dat mensen hier willen huren, waarin u mensen attendeert van dit mag u absoluut hier niet neerleggen? Uh, zeker, wij benoemen altijd bij mensen uh, die een loket uh, huren dat daar in principe alles in mag, met uitzondering uiteraard van illegale zaken, maar ook bijvoorbeeld voedingswaren uh, benoemen wij. Stel dat in een van deze kluizen hier... Daar, weet u dat dan, als daar contrabanden in liggen, criminele spullen? Nee, want wij weten natuurlijk uiteindelijk niet wat er iemand opslaat in een safe -loket. Wat wij wel weten is dat iemand bij ons zich altijd moet aanmelden met een paspoort en alleen per bank kan betalen. Dus dat er altijd een papierspoor loopt tussen ons en uh, de klant. Dus mocht daar een uh, justitieel onderzoek lopen naar iemand en een bankrekening wordt gecontroleerd, ja, dan staan ze natuurlijk vlot uh, bij een safe op de stoep. Dus... En dan willen ze ook die kluis in. Als er een uh, rechtelijk bevel zit uh, voor beslaglegging, ja, maar dat, ja, dat gaat Hoe vaak bij... krijgt u een rechtelijk bevel uh, waardoor u gedwongen wordt een kluis te openen van mensen die hier kluisjes huren? Extreem, extreem zelden. Want dat is een beetje het probleem in Oude Bos uh, misschien ook nu met die kluis. 300 van de 600 zijn opengebroken, begrijpen wij uit het nieuws, hè? dat heeft u ook gelezen. Ja, dan wil je gaan inventariseren wat er nou werkelijk in zat. Kom je daar ooit achter eigenlijk als bank of als kluisbeheerder? Nou, dat zal toch op een gegeven moment op basis van, uh, van vertrouwen moeten naar de klant toe. En op basis natuurlijk van wat zij aan kunnen tonen. Wij adviseren de klant, maak foto's, uh, documenteer zo goed als dat u kan. En geef ook registratieformulieren mee aan de klant. Om goed op te schrijven wat ze in de steefloket wegleggen. Ja, ja. Oké, okay. hey, dankjewel. We hebben het ook doe we open voor u. Ja. Nee, Wij kunnen er de... nu zonder problemen uit. Uh, ja, mijn collega behoorde die op Oké, okay, <laughs> hi. Daar gingen ze. Jeroen de Jager bij de kluisjes van Nederlands Kluis. How deeply are you sleeping or are you still awake? A good friend told me you've been staying out so late. Be careful, oh my darling, oh be careful what it takes. From what I've seen so far, the good ones always seem to break. And I was screaming at my father and you were screaming at me.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 En de machine met uh, sky Full of Song. We gaan van Florence naar Venetië. De stad worstelt al jaren met het probleem: de enorme stroom toeristen die onophoudelijk naar Venetië komt. En nu dachten ze een oplossing gevonden te hebben, namelijk metalen toegangspoortjes. Maar dat lijkt toch niet goed uit te pakken. We gaan naar uh, Angelo van Schaik. Angelo, goedemiddag. Goedemiddag. Wat ging er mis? Uh, nou, ongeveer zo'n 30 uh, linkse demonstranten gingen zaterdagochtend naar een van die toegangspoortjes toe en de, aan de Ponte del Concilio. Um, en daar hebben ze dingen uit de grond getrokken. Want zij vinden dat de stad toegankelijk moet blijven voor iedereen. De stad is geen pretpark, dat is het motto van deze mensen. Um, ja, het was een, een, een idee van de gemeente Venetië... om eens te kijken of we op een andere manier ervoor kunnen zorgen... dat niet iedereen op hetzelfde moment naar Venetië kwam. Um, het is dus dit weekend, morgen is 1 mei, hè, dus en vandaag is het een maandag. Dus iedereen is vandaag vrij in Italië, althans heel veel mensen. En ja, die hebben het lange weekend aangegrepen... om dan maar een dagje naar Venetië, of een paar dagen naar Venetië te gaan. En de gemeente Venetië dacht, die mensen moeten wij uh, proberen te reguleren. En dat deed ze dus met die, met die uh, toegangspoortjes. En ja, 30 mensen uit Venetië en omstreken waren het er niet zo mee eens... en dus <gacht> slopen die poortjes die, die, die uit de grond. Want, want niet alle Venetiërs zijn het hiermee eens. Ik kan me voorstellen dat ze ook wel een keer moe zijn... van die enorme hoeveelheid... En, en blij zijn dat de gemeente probeert de toestroom een beetje te reguleren. 21 miljoen toeristen afgelopen jaar in de Venetië. Heel veel Venetiërs zijn het daar wel een beetje, zijn er wel een beetje klaar mee. De stad is eigenlijk geworden tot één grote Airbnb... met pizza-tenten en hotdog stands. Dat is het een beetje. Uh, en als ik hier een hele lelijke in China gemaakte... Uh, dat? Um, ja, prullen die je dan kan kopen als toerist. <lacht> <laughs> ja, ik weet het anders ook niet te benoemen. Uh, dus de Venetiërs zelf zijn het eigenlijk wel mee eens dat er... Dat, er mensen, dat die toeristenstroom wat ingedampt wordt. Um, de meeste mensen die naar Venetië gaan... gaan ook maar één dag. Hè. Die komen s ochtends aan met de trein. Uh, nemen zelf hun broodjes mee. Gaan op de trappen van de San Marco hun broodje op zitten eten. Kopen een flesje water. En dat is eigenlijk het enige wat ze uitgeven in de stad Venetië. Nee. En zulke toeristen kosten de stad meer dan dat ze opleveren. Want ze gooien wel dat plastic flesje weg. Ze gooien wel de zakjes waar, de waar het brood in heeft gezeten... gooien ze weg. En dat is allemaal uh, ja, afval dat door de gemeente Venetië... weer moet worden opgeruimd. Dus... Van die toeristen wil Venetië eigenlijk af. Men wil eigenlijk dat mensen gewoon minstens één nacht... en liever nog twee nachten blijven slapen. Waardoor uh, ja, de lokale uh, uh, de horeca, de hotels... en ook de restaurants die s'avonds mensen te eten kunnen geven... daar okay. wel geld aan verdienen. Mm -hmm. En uh, dat, dat is de reden dat Venetië deze dagjes mensen wil indammen... met dit soort, dit soort poortjes. Oké, okay, en, en ja, die poortjes, daar is nu weer verzet tegen. Zouden ze iets anders kunnen proberen? Waar, waar zijn ze zo over aan het nadenken? Nou, ze hebben van alles gelijk geprobeerd. Hè. Ze hebben, we hebben geprobeerd uh, de, de bussen... dus de bussen die uh, met, vol met toeristen over de, de, de dijk... die uh, Venetië met het vasteland verbindt, naar de stad rijden... om die heel veel geld te laten betalen. is nog meer dan normaal, waardoor het lastiger wordt... voor dat soort to toeristenbussen uh, om naar Venetië toe te gaan. Ze hebben geëxperimenteerd met het idee, tenminste... ze hebben het nooit uitgevoerd, met toegangskaarten uh -huh. voor de stad... Um, nou, dat vond men eigenlijk ook niks, want het moet uiteindelijk. Ja, het is wel een stad. Het is geen Disneyland waar je naar binnen kan, of de Efteling waar je naar binnen kan. Dus ja, dat is een beetje het lastige. Hè? Want je kan zeggen, ja, je zet er een, een, een, een hek omheen en toch ja. Maar dat wil je natuurlijk ook niet. Want er wonen wel gewoon nog steeds mensen. Nou, men heeft gedacht, nou, dan maken we de Vaporetto. Dus die bootjes, de, de, de busboot om het even zo te noemen. maken we veel duurder voor toeristen. En Venetiërs hebben voorrang op toeristen. Dus als jij snel als toerist nog met de boot mee wil... dan moet je even wachten op een Venetiaan die voor jou kan. Nou, dat soort dingen proberen ze mee te experimenteren. Maar het heeft tot nu toe niet heel veel... Geholpen, want de mensen blijven gewoon komen. Wat gebeurt er nu met die poortjes, denk je? Inmiddels zijn ze weer teruggezet. Oh, oké. Okay. De burgemeester nou. heeft gezegd: we laten ons niet door een paar mensen uit het veld slaan. De meeste Venetiërs willen, Venetianen heet het eigenlijk, wij willen eigenlijk dat die mensen, uh, dat er minder toeristen komen. En deze mensen, ja, die komen van buiten. Dat zijn geen Venetianen, en uh, dus uh, daar hebben we niet zoveel mee te maken. Die poortjes moeten er gewoon komen. Angelo, dank je wel. We gaan nog even naar de verkeersinformatie. Helene de Geest. Twee ongelukken veroorzaken heel veel vertraging voor het verkeer vanuit Amsterdam. Van Amsterdam naar Utrecht bij knooppunt Holendrecht. Een uh, kwartier vertraging, Maar daardoor vooral ook file op de A9 tussen Bad en de Afrit AMC. Daar heb je een half uur vertraging. En op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt Hoek en Zoeterwoude. Meer dan drie kwartier oponthoudt door een aanrijding. Maar alle rijstroken zijn vrij. Testing, one, two, one. Het is twaalf minuten voor zes. Net buiten Culemborg ligt aan een meertje Park Bogarde. Dat vakantieparadijs is de laatste jaren een soort toevluchtsoord geworden... voor mensen van diverse pluimage. Seizoensarbeiders, ook mensen met schulden... en vooral mensen die snel een onderkomen nodig hebben... vanwege een scheiding. In de documentaire Lief en Leed op Park Bogarde... ligt de focus op deze groep. Bij mij in de studio is de maker van de film Hans Pol... Welkom. Fijn dat je er bent, Hans. Um, ook regisseur trouwens van In de Leeuwenhoek... met Adelheid Roos en Hugo Borst. Ja. Um, hoe kwam je op het idee voor deze film? Nou, eigenlijk door mijn eigen leven. Ik woon in Culemborg. En um, vijf jaar geleden had ik dus ook te maken met uh, mijn eigen scheiding. En um, dan is het eigenlijk... Uh, ja, iedereen weet dat in culemborg dat er plek is uh, als je dat nodig hebt even buiten culemborg op een uh, park met allemaal chalets dus toen heb ik eigenlijk uh, voor het eerst ben ik daar naartoe gegaan om je, te kijken of uh, of je zelf daar misschien kon wonen even. ja ja precies en toen zag ik een uh, ja een prachtig vakantiepark met toch op een of andere manier natuurlijk achter die huisjes uh, tenminste achter die muren een beetje dat daar uh, zich ja, verdrietige dingen afspelen. En dat hele decor vond ik zo mooi dat ik dacht van... ja, misschien als ik er uh, een keer aan toe ben om, uh, om echt een film te maken... dan uh, keer ik hier terug. dus geschieden. Laten we ja. even luisteren naar een van de bewoners Vaatkamp. Ik zat net midden in de scheiding. Dus dat was de, de minste periode uit je leven. Mevrouw wou uh, scheiden... Laat ik het maar zo uh, simpel zeggen. Dus dat is... Uh... Het ging niet meer. Ja, uh, ik wou wel, zij niet. Jij wel door. Als de mij gelegen gaat wel, maar ja, ik, uh, je moet het wel... Uh... Zij had een nieuwe vriend, laat ik het maar zo uh... simpel zeggen. dat mm. uh, was even een uh, hard gelag. Ja, toen ging hij weer verder met het uh, slaan van het stoepje. Wat hij ja. bezig uh, tegelen, was aan het tegelen voor oma. Hè? Ja. Uh, de vrouw in het park die ook uh, voor hem zorgde ook wel een beetje. Een beetje op hem let. Ja. En het zit vol met dit soort verhalen. Hè? Uh, ik vond het ook heel mooi, die, die wat oudere man uh, die op een gegeven moment zegt... ja, een hond, een hond, uh, ja, dat is gewoon een heel trouw beest. Eigenlijk kun je beter met een hond zijn dan met een mens. Ja. Er zit zoveel, zoveel leed achter. Ja. Veel mannen ook, hè? Uh, veel mannen, maar ja, ook uh, ik heb ook een uh, vrouw gefilmd die met haar zoon eigenlijk voor het eerst uh, de camping op uh, komt lopen. Als ze net aankomen. Ja, precies. En, uh... Dus ik, ja, ik heb percentage heb ik nooit... Uh, dat weet ik niet. Of, uh, nou, het viel mij op dat er veel uh, mannen ja. waren. Ja. En dat, was ook, dat vond ik ook wel mooi... dat er nog een Russisch echtpaar doorheen fietst. En uh, ja. die vrouw heeft dan... een analyse van de Nederlandse vrouwen. Dat het allemaal ja, dat dictators grappig. zijn. <laughs> ja, dat valt dan op. Hè? Ja, ja dat weet, het, het is een Oekraïen stijl overigens. Oh, pardon. Ja. <laughs> dat, maakt, nou, dat, maakt dat ligt heel uit. gevoelig. Ja. Dat ligt heel gevoelig. Maar uh, uh, nee, het bijzonder daarvan was dat uh, zij maakt bruidsjurken ja. op die camping. Dus dat vond ik zo mooi gegeven. Wat oh, een tegenstelling ook. Hè? Een on ongelooflijke tegenstelling. En uh, ja, zij uh, bespiegelde eigenlijk de Nederlandse het Nederlandse huwelijk daardoor. Ze kon dat als Oekraïense van buitenaf een soort van hel, nou, helder beeld... maar in ieder geval een gekleurd helder beeld geven. Ze vond dat er totale gelijkwaardigheid was hè, in uh, In Nederland relaties. wel, ja. In, uh, in de Oekraïne blijkbaar niet. Maar, hebben de bewoners een gemeenschappelijk verhaal? Want ik zag veel verbindenis ook in je documentaire. Oh ja? Ja. De scheiding bedoel je? Of, uh, ja, andere nou maar ook voor elkaar zorgen en op elkaar letten? Hmm, ja, dat, misschien is dat meer overgekomen in de film dan uh, uiteindelijk. Want ik heb daar zelf een, uh, een maand gezeten met uh, twee researchers. En um, ik vind zelf dat mensen toch wel... Uh, ja, behalve dan Ari, die we net hoorden. Maar toch wel vrij alleen daar... Uh, ja, hun leed, zeg maar. Hmm. Uh, ja, uh, Verwerken misschien. Ja, hè? dat denk ik wel, ja. ja. ja. Um, en jouw begingedachte was bij het maken van deze film, want je wilde eigenlijk achter die de gordijnen van de, de, de chalets wilde je komen. Um, ja, ik wilde eigenlijk een, een film maken over. Uh, uh, in ieder geval over het park, omdat het niet. Het is echt zo exemplarisch, volgens mij, zo'n park. Zo'n elk stadje van 25.000 inwoners of meer heeft. Heeft wel zo'n zo camping of het is het, het een park in de buurt. Ja. En uh, met die hoge huren en uh, enorme uh, ja, last eigenlijk, die mensen hebben om een woning te vinden, is dat de enige mogelijkheid vaak voor mensen om meteen het huis uit te kunnen. Mm. Ik bedoel, als je, als je op het punt staat te scheiden, dan is dat uh, een onderkomen dat je niet meer bij elkaar in één huis bent, is echt wel. Ja, bijna prioriteit nummer één. Om en dat daar was, weg had te ik komen. zelf ook. Ja, jongen, ja. We, om gewoon elkaar uh, soort van. Uh... Uh, rustig gunnen of uh, dat het echt niet meer gaat. thuis, ja. dan moet je iets, do iets doen. Maar vind je dan rust? Wat is jouw eigen ervaring? Um, ja, dat... zeker. Ja, ja nee, absoluut. Ja, ja natuurlijk. Ja. Ja. Uiteindelijk wel, maar dat begint, dat zie je ook bij nee, die begin vrouw die aankomt. Het is echt enorm. Ja, wat die man ook zegt, uh, net Ari. Ja, het is echt een van de meest droevige periodes uit je leven. Dus. Uh, um, uh, en het, ik, ik vond wel heel... Ik, ik ben daar dus niet geweest. Ik was ergens anders. Maar ik vond het wel heel, heel fijn om, om, ja, gewoon om je te kunnen herpakken. Ja, het is ook wel grappig. want Het is, een, het is natuurlijk een vakantiepark. Het is, het is ja, nee, altijd precies. tijdelijk. Ja. Het heeft iets heel tijdelijks. Hè? En dat is misschien ook wel prettig. Mm, of niet? Voor, nou Gekke is dat, we, dat ik ook een man heb gefilmd. Die al 13 jaar daar... Uh, dat is waar, ja. ja. Dat is de man met de baard hè? en de ja. hond. Ja. ja, met de hond. Ja, die die was vond daar al... van dat trouw. Zijn. Ja. Nee, maar die die staat al 13 jaar dus. Dat kan dus ook. Ja. Ja, dan Zit je heel dus lang ook. in die tijdelijks misschien wel en dan wordt dat permanent. Ja, dat heb je misschien wel bij veel dingen. Ja. <laughs> dat ja. is ook zo. Hey, en nu was het makkelijk om toegang te krijgen tot iedereen, want het lijkt wel alsof iedereen de, de, de ja, zo makkelijk de deur openzet zette. Ja. Nou, op dat ik weet niet Um, maar ik denk dat het belangrijk was dat, uh, dat, uh, dat wij daar zelf ook een chalet hebben gehuurd. En dat mm. wij permanent uh, daar aanwezig waren. Zodat mensen toch wel wat vertrouwen uh, hadden in, uh, ja, in, dat, uh, in de filmploeg. Ja. Ik denk dat dat belangrijk was. Ja. Is dat ook trouwens het geval bij um, In de Leeuwenhoek? Met Adelheid Roze en Hugo Borst? Want dat is, daar, dat is ook zo intiem. Um, Je ja, het? dat dat, Intieme verhaal, hè? Ja. Maar ik ben daar. Kijk, in de Leeuwhoek zijn vier afleveringen van. Uh, het is het 35 minuten. En daar waren wij. Volgens mij iets van anderhalf. Zes weken, zoiets dergelijks. Maar die campingfilm. Uh, of chaletfilm. Die. Uh, die um, daar tenten, was ik wel een nee. stuk langer. Uh, ja. Langer, ja. En dat. Wat, wat voor effect heeft dat? Wat Als je ik langer schrijf, ja. Ja, dan kan je toch een, een soort van. Uh, um, heb je iets meer kan je vertrouwen want het is je vraagt nogal wat hè, om, mm. om ja, over iemands liefdesleven en dan het mislukte liefdesleven om daarover iets te vertellen hoewel ik dat niet alleen het is niet alleen maar een filmoverschrijding want twee mensen van over de zeventig die hebben elkaar geweldig ook, ontmoet, ook inderdaad ontmoet ja. dus het is niet alleen maar uh, uh, kommer en kwel het is ook uh, ja, ik, vind ook, ik, ik heb er ook heel veel gelachen. En het is ook heel hoopgevend, die ja, twee bijvoorbeeld. Ja, het is ontzettend hoopgevend, ja. ja. Die ja. vinden elkaar en gaan weer verder met elkaar. Nee, Hartstikke verliefd. Ja, ja, nee. Heel schattig ook ja. voor elkaar. Ja, mooi, mooi document. Um, dank voor je komst okay. naar de studio van Nieuws Co. Ja. Lief en leed in Park Boegaard is vanavond te zien op NPO 2 om vijf uh, voor negen. Ja. Hans Pol, dank je wel voor je komst. Geen dank. NTO Radio 1. Elke ochtend van half tien tot half twaalf.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 Je voorjaarsproject startte met de laagste prijzen. Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen... tot goedkoopste bouwmarkt van Nederland. Verpletterend. André Volten werkte een leven lang in staal. De tentoonstelling Utopia. Nu nog te zien tot en met 27 mei in Museum Beelden aan Zee in Den Haag. Op zoek naar een leaseauto met karakter? Neem plaats achter het stuur van de Mazda CX-5.